Is het ochtendvoer bij uitnemendheid. Galfeest, dok-dok, tok, veel eieren in het hok. En luister nu naar het lied dat onze kippen u toezingen. Wat maar een doodgewone gewone kippen, dat is geen maligheidje. Leid onderdwang in, een malle kijkje. je onder dwang met tekens door de wonderwekenheidje. Totdat dat een vreselijke angst.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 Veel eieren in het hok, dok dok, dok dok, dat hoor je maar alle dagen. Tok dok, dok dok, veel eieren in het hok, kalvee, Oh O jocht voor, o voor, voor elk zee, voortaan, kalvees, dok dok dok, staat bovenaan.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 Tok, dok, dok, dok, dat hoeft je niet eens te praten. Tok, dok, dok, dok, veel leien in één het hok. Tok, dok, dok, dat hoor je maar alle dagen. Tok, dok, dok, dok, veel in één het hok. Kalvee, kalvee. O, oh, jocht voor, o, jocht en voor. Oh, Elkee. Kaal beet een dok, tok, tok staat boven